heel fijn weekend, hoe ras lekker uit? Een heel fijn weekend, ooooh! Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is poetekleurig afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. Dat je me hoort, de Els van deze week in wat althans Amerika met de border uit 1983. Want morgen gaan we weer wat speciaals doen. Morgen is er geen Affasio, dan is het heel wat anders. Maar daar houden we je wel van op de hoogte natuurlijk via de Facebook-pagina en dergelijke. We gaan nog maar eens één keertje klappen voor deze mooie jongens. Welkom vrienden en vriendinnen van de Avas Show op Radio Ls 558 Het is vandaag donderdag 24 maart van het jaar des alles 2016. En dat betekent dat waarschijnlijk voor een hele hoop mensen het weekend inmiddels al is begonnen. Want morgen is het goede vrijdag en een hele hoop mensen zijn vrij. Onder andere mijzelf ook. Maar niet wat de radio betreft. Want ik heb een stout plannetje. Nou, ja, stout plannetje. Ik wil morgen weer eens een keertje een top 100 gaan uitzenden. En dan eens een keer om de wat jeugdige luisteraars te trekken. Een Ethisch top 100, dus allemaal plaatjes van de jaren 80. Nou, is dat inmiddels ook wel weer lang geleden, maar voor mij voelt dat gewoon alsof dat gisteren was natuurlijk. Dus misschien gaan we dat doen, misschien gaan we dat niet doen. Blijf het maar even volgen. Let op Radio Hels, let op de Facebookpagina's, dan komt het allemaal goed. Deze show wordt gewoon nog een beetje een normale show, dus met de vaste dingetjes, wat nieuwsdingetjes. We hebben de tijdmachine en natuurlijk heel veel muziek. Bijvoorbeeld, wat dacht je van de Moel van Lois Lane, van Alessi, de Amazing Stroopwafels, Den Hartman, dat is het tweede voor vandaag. De new voor Pieter Gabriel, Airbubble, Rob de Nijs, ja, Nederlandstalig ook, weer eens een keertje voor de verandering. De Tubeway Army, dat is speciaal voor uh, meneer Betje de A, want die vindt dit een prachtig nummer, dat weet ik toevallig. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaat van 50 jaar geleden, 1966, Peter en Gordon en deze wat een onbekenderer. Een Night in Rusty Armor. Goedenavond, de affashow bij je tot de klok van een uur of zeven. Long ago in days of old There lived a knight who wasn't quite as bold As a knight should be He rode an old grey mare called Bess Searching for a damsel in distress Just to see if he Could set her free Blade. Up the tower steps he sneaked. But as he moved, his rusty armor squeaked. Such a mournful note. And all the sentries at their post thought it must have been the castle ghost. They jumped for their lives. In the bowl. Rusty sword with a rusty blade As he meant to kiss his bride He found that he was rusted up inside In his battle dress Els, ro Els roept hier hard, oh ja, oh ja, ik herinner het me opeens het plaatje. Ja, ja, ja, Pieter en Gordon met een Night in Rusty Armor. Dat is typisch zo'n plaatje waarvan je zegt van... Hé, hey, hier heb ik lang niet gehoord en die zou je bijna vergeten zijn. In Nederland staan 85 virus. een van de langste staat op de A1 Amsterdam... Amersfoort, 12,7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nade en Afrit Bunschoten. En mijn stoel begint te begeven, geloof ik. Dit is Radio Els 558 met Ferrie den Hartog, 24 uur per dag. Radio Els. vrienden zijn van elektriciteit, Dat is zoiets in ieder geval, Our Friends Electric van de Tupé Army uit 1979, je luistert naar de Show op Radio Els 558, we luisteren natuurlijk via www.radioels558.nl via de AM 1512 kHz en soms ook uh, op de 105.4 FM in het noorden van het land. Een man uit Deventer mag het stadskantoor niet meer in omdat hij het toilet vaak smerig achterliet. Volgens RTW Oost heeft de man na het zoveelste incident een stadsverbod Kantoor. Een stadskantoorverbod gekregen. Dat is een nieuw woord, denk ik. De gemeente besloot hem daarom maar te weren. Mocht hij alsnog het pand betreden, dan wordt hij opgepakt door de politie. Een woordvoerder van het stadskantoor denkt dat het verbod niet moeilijk te handhaven is. Mensen herkennen hem wel zo vaak. kwam je langs om even zijn behoefte te doen, natuurlijk. Zo, even de keel schrapen en dan gaan wij hier lekker door met Hollandstalige muziek. Ik durf de titel bijna niet te zeggen, want uh, Els staat hier naast me. Uh, hou me vast, hou me vast. Niet voor jou bedoeld, Els. Hou me vast, want ik val uit 1981. Hier is Rob de Nijs bij Radio Els 558. Dit is de avond van mijn eerste dag.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 Geen borrel, ik ben zo al oké. Okay. Aan een wonder had ik niet.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 Nou ja, het vond het vandaag. Je kan wel merken dat het warmer wordt. Als het zonnetje erbij komt, dan is het gewoon gelijk lekker warm. Maar het was vandaag ook een beetje bewolkt en zo. En vanmiddag zelfs een spatje regen en zo. Maar ik geloof dat het nu, als ik zo naar buiten kijk, het is gelukkig nog volop licht. Uh, gewoon nog lekker droog is. En in het paasweekend gaan we natuurlijk weer die klok een uur vooruit zetten of achteruit. Ik weet dat nooit hoor, ik houd dat allemaal niet bij. Ik vind het allemaal wel goed, zolang het maar licht is. Als ik hier met de afwasshow bezig ben, dat vind ik eigenlijk wel net zo prettig. Een lekker sopje, wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. If he'd known it all before, he'd drive no racing car! Of 17, he left the school a year too soon. Cause he would try to change his life. He was reaching out for the moon. And Tommy bought himself a racing. He, niet in die raceauto. <laughs> een uh, vrij uh, bes nou, bescheiden hit, het was geloof ik geen nummer 1 hit, maar wel een aardig hitje. 40 jaar geleden alweer uit 1976, Airbubble Racing Car. De Nederlandse publieke omroep past vandaag de programmering aan op radio en televisie om aandacht te besteden aan het overlijden van Johan Cruijff. Zo is het journaal van 8 uur heel wat langer. En de Passion die begint dan ook 5 minuten later om 10 over half 9. En van half 9 tot 10 uur is er op NPO 2 een ingelaste Studio Sport Extra van de NOS. En hier is Pieter Gabriel. MUZIEK Still 24 uur per dag, de vergeten hit. Goedenavond, dit is Radio Els. Halverwege Amsterdam en Bremer'shaven Moest ik mijn truck aan de kant laten staan Daar nam ik afscheid, na vele Was het plotseling met jou gedaan Halverwege Amsterdam en Bremershaven Zijn wij als vrienden uit de Amsterdam en Bremerhaven, Moest ik mijn druk aan de kant laten staan Daar nam ik afscheid na vele jaren Omdat jij niet meer voor of achteruit wou gaan Halverwege Amsterdam en Bremerhaven Was het plotseling met jou gedaan Overwegen Amsterdam en Bremershaven Zijn wij als vrienden uit elkaar gegaan Soms even slapen Maar ouwe jongen, er is gedaan. Halverwege Amsterdam en Bremerhaven, moest ik mijn truck aan de kant laten staan. Het zielige verhaal van een uh, vrachtwagen die de, de geesten gaf, maar wat ik nou niet hoor is al die mensen die achter in die file stonden natuurlijk, want ze konden er niet door, want die vrachtwagen die versperde natuurlijk de weg, want die wou niet meer verder rijden. Je hoorde het mooie verhaal van Nieuw Voor met Alverwege Amsterdam en Bremerhaven uit 1981. Zit je aan de hete hap, dan wens ik je heel smakelijk eten, ben je er al mee klaar, dan mogen het u wel bekomen natuurlijk. En ben je in de afwas, dan heb je net even een beetje kunnen meedansen op de golven van dit prachtige nummer natuurlijk. Het is weer tijd geworden voor, weet je nog wel, weet je nog wel, even dit feitjes, datjes en nou, noem maar op uit het verleden. Zo, Els. Oh ja, Els komt met de papiertjes aan en met de bekende grote mokrum, met een klein beetje chokladen erin. Het is vandaag 24 maart en dat is de 84ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 282, waarvan voor heel veel mensen de komende vier dagen lekker vrij zijn vanwege Pasen. In 1482 vandaag, het hertogin Maria van Bourgondië valt van haar paard en sterft bij het kasteel van Wijnendalen. Jawel. En in 2003 werd de Nederlandse verpleegkundige Lucia de Berg veroordeeld tot levenslang voor de moord op diverse patiënten. Op 14 april 2010 wordt ze echter vrijgesproken door de Hogere Raad. <coughs> ja. <coughs> Zo, schiet lekker op, jongens. 1943. Vrijwel alle Nederlandse artsen maken het woordje arts op hun namenwoorden onleesbaar. om geen lid te hoeven worden van de door de Duitsers ingestelde artsenkamer. Het is dus een beetje een vreemd, uh, vreemd feitje, maar goed, het zal in die tijd wel bijzonder zijn geweest. In 1848 waren er relletjes op de Dam in Amsterdam. We gaan naar de sport toe. In 1913 het Nederlands elftal wint voor het eerst van Engeland. In Den Haag wordt het met 2-1 verslagen door twee doelpunten van Hug de Groot. En in 1882 Robert Koch maakt zijn ontdekking wereldkundig. De bacterie die tuberculose veroorzaakt, die heeft hij ontdekt. En in 2001 het nieuwe besturingssysteem van Apple wordt gelanceerd. Genaamd Mac OS X. Nooit van hoort, zal wel. Dan gaan we maar eens kijken wie er vandaag allemaal geboren zijn of jarig zijn. Hij zou jarig zijn geweest, maar hij overleed al in 1676. Michiel de Ruiter. <tiek> maar hij werd geboren in 1607. En in 1802 werd geboren Jacob van Lennep. Natuurlijk een Nederlands schrijver. En hij overleed in diezelfde eeuw in 1868. Steve McQueen, hij werd 50 jaar oud, hij overleed in 1980, dus werd hij geboren in 1930 vandaag. En in 1935 werd geboren Perret, de Spaanse zanger, hij overleed in 2014, hij is hier natuurlijk bekend van het nummer 1, hit nummer Borquito. volgens mij in 1972, ik heb het singeltje destijds nog gekocht toen het in de top 40 stond. Frits Lambrechts is vandaag jarig, hij is een Nederlands kleinkunstenaar, hij zag het licht in 1937 en Krijn Torringa. Nederlands presentator disjockey, ook nog bij Veronica geweest. Hij overleed in 2006, maar hij werd vandaag geboren in 1940. En even te is vandaag jarig. Hij is geboren in 1944. Hij is natuurlijk een sportverslaggever. Ruud Krol, Nederlands voetbaltrainer en voetballer. Ex-voetballer althans. Hij komt uit 1949, is vandaag ook jarig. Nena, de Duitse zangereske, die nog. Zij zag het levenslicht in 1960, dus ze wordt vandaag 56 jaar en Twanhuis, Nederlands journalist, is vandaag jarig, hij komt uit 1964. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn vandaag, dat was in 1407 Lodewijk I van Orléans, hij was hertog van Orléans. Hij werd slechts 35 jaar oud. En in 1905 overleed Jules Verne op 77-jarige leeftijd. Hij was Frans auteur en zijn tijd ver vooruit in de boeken. Met de reis door de aarde heen en duikboten en zo, die helemaal nog niet bestonden. Ik weet het allemaal niet. En Martin Brozius, 67 jaar werd hij. Hij overleed in 2009 vandaag. Hij was een Nederlands acteur, presentator en cabaretier. Misschien ken je hem nog wel van die TV-serie vroeger. Het kinderprogramma Rein-je-rot. Ja, dat was dus Martin Brozius. En hij staat er al in in wiki. Johan Kruijf overleed vandaag op 68-jarige leeftijd. Het is vandaag de Werelddag tegen tuberculose. En de Rooms-Katholieke Kalender vermeldt dat het vandaag de dag is van de heilige Katharina van Zweden. Die overleed in 1381. We gaan eens even naar het weer kijken in 1917. Was de laagste minimumtemperatuur min 5,8 graden en de hoogste maximumtemperatuur was in 1945 21,4 graden? was gisteren trouwens ook al de hoogste maximumtemperatuur, dus het was een beetje een klein hittegolfje al in maart. De langste zonneschijnduur was 10,8 uur in 1918 en in 1989 regende het langs met maar liefst 10,5 uur. En dan hebben we het hier wel weer gezien met de tijdmachine. Uh, daar komt trouwens nog wat leuks van van die tijdmachine, maar dat houden we wel even in gedachten dat hoorden jullie natuurlijk vanzelf wij gaan hier lekker door met de muziek naar 1970 naar Krabby Appleton Krabby Appleton, en we gaan terug, we gaan terug we gaan terug, go back you don't We draaiden dit nummer uh, vroeger heel vaak in de avondshow in de laatste jaren eigenlijk niet meer zo. Dus we dachten we zoeken hem maar weer eens een keertje op. En 1970, Krabby Hamilton met Go Back. We gaan allemaal een beetje terug in de tijd. Dat uh, doen we hier 24 uur per dag bij Radio Els 558. En dus ook in de Show al hebben we daar wel eens uitstapjes in de jaren 90 en zo hoor. Dat doen we ook wel eens een keertje natuurlijk. Het is tijd geworden in de Show voor het tweeluik van Dan Hartman. Keer die nog? Uit 1984, I can dream about you. En uit 1980, Relight My Fire. Twee leuk, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Voor show. 24 uur per dag. Radio L's 558. Ik het vuurtje nog eens een keertje aan. Relight, My Fire, Den Hartman, 1980. En daarvoor ook al Den Hartman. Want het is het Veilijk vandaag uit 1984. Voor de I Can Dream About You. Radio Els 558. Informatie. Madonna is door de autoriteiten in New York op de vingers getikt. wegens zijn Wegens het onterecht opeisen van parkeerplekken voor haar huis. De zangeres had borden geplaatst waarop stond dat alleen de bewoonster voor het huis mocht parkeren. Dat is volgens de autoriteiten in de Amerikaanse stad onterecht. Meldt TMZ vandaag. Volgens de politie van New York heeft Madonna ook de stoep laten bewerken. Zo stond er duidelijk aangegeven dat men er niet mag parkeren. De autoriteiten hebben afgelopen woensdag een bezoekje gebracht aan het pand en vervolgens de borden weggehaald. Volgens de zender TMZ heeft de zangeres geen boete gekregen. Madonna is momenteel op toernee in Australië. Met ook al flink wat ophef natuurlijk. Hè, want ze schijnt dronken en zo geweest te zijn op het podium. Wat ze daar natuurlijk weer ontkent. We gaan eens even nog een keer Hollandstalig draaien hier in de Het is wel raak vandaag. Hier zijn de Amazing Stroopwafels. En het gaat allemaal over het been van Overkobis. heeft een linkerbeen verloren. In Hawaii, in Hawaii. Een klein visje kom hem onder het zwemmen storen. Het was een haai, een reuze haai. Ver in zee, ver in zee, nam die haai het been van Ome Kovus mee. Ome Kovus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaai, aan het haai. Toen Ome Kobus daar zo op dat strand alleen lag, in Hawaii. In Hawaii. Moest hij lachen toen hij links dat stompje been zag? Hij is taai, taai. Het land koud, zo sprak hij bood. soms koop ik weer een nieuwe boot van hout. Altmerkopus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaii. In Hawaii, in Hawaii Moest hij lachen toen hij links dat been zag Hij is taai, Het laat me koud, zo sprak hij woud soms koop ik weer een nieuwe poot van hout Overkobers heeft zijn linkerbeen verloren In Hawaii ik heb ooit de eer gehad om met deze twee jongens samen te werken. De Amazing Stroopwafels, Dat was begin jaren 80, toen deed ik wel eens wat hier voor een jeugdsociëteit. En toen kwamen ze op een middagje optreden. En dat was heel erg gezellig. We're Vannacht trekt een gebied met regen vanuit het westen over ons land. De minima komen uit een graad of zes in het hele land. Morgen is er, is het op veel plaatsen, een regenachtige dag. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen wat droger en breekt de zon soms door. Het wordt 9 tot 11 graden en de westenwind is matig tot krachtig. En hier zijn de Alessi Brothers met olori. I'd like to stay in love with you. And run away, do I? And I chase you through the. Of je al plannen hebt met de Pasen, het zal wel weer de meubelboel of haar worden. Ja, dat is volgens mij ook al 50 jaar zo. De Pasen worden de nieuwe meubels gekocht. Dat heeft natuurlijk met het voorjaar te maken. De oude voorjaars ze voorjaar schoonmaken, dat deden de mensen vroeger. Ik weet het nog wel van mijn oma en van mijn moeder. Daar ging in het voorjaar het hele huis naar buiten gesodemieterd. En dat werd dan eerst even helemaal goed schoongemaakt. Ik zie dat op een klokje dat het alweer 10 voor 7 is geweest. Dus we gaan hier maar even gauw door met de muziek. De Ava Show zijn de hits op Els 558. Velen te knipperen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het gaat niet helemaal goed, geloven met de elektriciteit hier. Els, heb jij wel de rekening betaald? Ja, Els heeft wel betaald, zegt je. Dus, je hoort het alweer, het jontje van Gehoorzaamheid. En dat betekent dat er alweer een einde is gekomen aan deze donderdagse aflevering van de Afwas Show voor de 24e maart van het jaar, dus Alles 2016. En je hoorde het prachtige nummer. Van Lois Lane, Fortunes, Fairy Fairytales uit 1990. Ja, ik, echt, ik ben gek op die dames. Ze zien er alleen niet heel goed uit. Nog steeds trouwens, want ze zijn inmiddels natuurlijk ook de jongste niet meer. Maar de muziek die ze maken is nog steeds fabuleus, zoals dat heet. Uh, ik heb er zo meteen nog eentje voor je, dat wordt Blackberry Way van de Move uit 1969, en dan is de pret weer voorbij wat de avanshow betreft voor deze week waarschijnlijk, want morgen dan gaan we misschien al om 11 uur van start met de top 100 van de 80's, ik zou zeggen, wees, er, wees erbij, en als ik mijn stem uh, helemaal weg is, want dat is een beetje aan het gebeuren, dan ga ik die top 100 wel non-stop doen, we zien het allemaal wel hoe het loopt, het gaat toch regenen morgen, dus uh, we blijven lekker binnen hier je lekker, gezellig bij Radio Els. Uh, achter de luidsprekers natuurlijk. ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Uh, graag tot morgen. bye bye. zwaai zwaai.